10 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Amerikaanse president Trump aan Groot-Brittannië wordt afgezegd. Hij wil Trump niet zien na diens kritische tweets over de aanslagen in Londen, zei de burgemeester. Een opmerking van Kahn op Twitter dat Londenaren niet ongerust hoeven te zijn, werd door Trump uit zijn context gehaald. Het bezoek van de president was al uitgesteld naar oktober. Minister Johnson van Buitenlandse Zaken staat achter de uitspraken van burgemeester Kahn, maar ziet geen reden om het bezoek van Trump af te zeggen. België wil nieuwe klimaatafspraken maken met de andere EU-landen. Het land moet in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 35% hebben teruggebracht. Maar de minister van Milieuzaken vindt die afspraak volgens Belgische media te streng. Ze zegt dat een versoepeling voor België redelijk is, omdat er veel internationaal vrachtverkeer door het land rijdt. Als de EU-landen instemmen met een versoepeling voor België, dan moeten ze dat zelf compenseren. CDA-politicus Hans Hirden heeft in zijn tijd als minister van Defensie de Tweede Kamer niet alles verteld over een grote corruptiezaak rond de aankoop van defensieauto's. In de NRC zegt Hirren dat hij daar geen tijd voor had. Bovendien wilde hij de hoofdverdachte beschermen. Die zou onevenredig veel aandacht hebben gekregen en daardoor in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen. Hoofdverdachte Jacques Haan zou onder meer steekpilling hebben aangenomen van autodealers. De zaak komt volgende week voor het eerst voor de rechter. Anneke Kreunlo stopt met zingen. Haar gezondheid is te slecht om nog op te treden... zegt de zangeres die morgen 75 wordt. Kreunlo, die in de jaren 60 grote hits had... met onder meer brandend zand en paradiso... werd vorig jaar getroffen door longembolie. Long Sindsdien trad ze op met een zuurstofmasker. Het weer wisselend bewolkt en regen. Vanmiddag kans op onweer en dan gaat het ook flink waaien... met forse windstoten. Middagtemperatuur 17 tot 20 graden. Ook vanavond en morgen veel wind en wisselvallig... Vanaf donderdag wordt het rustiger en warmer. Dit was het NOSjournaal. DFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Mooy van de ANWB. In de Randstad verandert vertraging op de A1 Amsterdam tussen Stroew en Hoevelaak een half uur. En op de A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en Papendrecht drie kwartier vertraging en tien kilometer door dat ongeluk met die vrachtwagen. De n 20214 richting Dordrecht tussen Wijngaarden en de aansluiting met de A15 heb je nu een uur vertraging door dat ongeluk. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig.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 de laatste uur op deze zonnige zondagmiddag. Zal het op zondag openen met deze van Shaggy. En I Need Your Love is Shaggy die kent natuurlijk ook wel van die grote zomerheid van al heel veel jaren geleden. We hebben het over Oh Carolina. Ja, misschien draait die binnenkort wel weer een keer bij CFM. Het derde en laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Allereerst even een tussenstand in de finale van de European Hockey League tussen uh, oranje-rood en uh, de Duitsers uit Rood-Wijs-Kuln. De tussenstand is momenteel is 0 tegen 1. De Duitsers scoren uit een strafcorner. En even daarna kregen Nederlanders de kans om de stand weer gelijk te trekken. Want zij kregen ook een strafcorner. Maar die leverde helaas niet op. Dus tussenstand momenteel. Uh, Oranje-Rood, Rood-Wijs-Kuln 0 tegen 1. Over een tweetal platen gaan we weer live schakelen met het circuit Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En hij heeft waarschijnlijk de uitslag voor ons... voor de Marcel Albers Memorial Trophy... die om tien voor vier is begonnen... en om tien over vier gaat finishen. Uh, dan hebben we natuurlijk om half vijf het dier van de week. En we hebben we een nieuwe. Wat een, een, een nieuwe, een ja, logeetje. De, demon heeft dan, moet, daar ga ik dan even vanuit, een thuis gevonden. En het dier van deze week die luistert naar de, naar de toepasselijke naam Logeetje. Logeetje. En uh, kwart oh, voor jeetje. vijf natuurlijk het gedicht van de week. En die staat natuurlijk in, de, in het teken van de Zandvoortse Vierdaagse... die volgende week gaat beginnen al hier. Verder hebben we natuurlijk nog Sport Kort... Uh, wellicht nog tijd voor Pit Report. En uh, uiteraard gaan we nog even kijken bij de tennis, de eredivisie divisie gemengd. Waar Zandvoort momenteel een 4-0 voorsprong heeft. En er zijn zes, zes wedstrijden die verspeeld worden. Dus de winst kan hun zeker niet meer ontgaan. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om op het derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort.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 we het dan over deze dame Chaka Khan hebben, nou, dan is dit echt wel haar uh, allerbekendste single. De I Feel for You uit de jaren 80. De radio in het zand. Dit is de FM Zandvoort. Dus zodra we schakelen weer naar het circuit Zandvoort, naar Willem van Diensten. Maar die is deze een leuke single? Do it again You're crazy like an animal And I don't want it to end Like Zinn. Van de dames uh, Salt en Peppa. En we zetten hem in een uh, nieuw jasje. cheat Coach deed dat met Let's Talk About Z. FM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En we schakelen wederom over naar het circuitpark. Zandvoort voor de pinkste Races. Het gehele weekend uh, op het circuit. En uh, ja, Willem van deze is uh, daarbij aanwezig. En als het goed is, uh, Willem. Hebben we net uh, de, de finish gehad van de Marcel Albers Memorial Trophy. Dat uh, klopt helemaal. Uh, Rob hebben we zojuist, hebben we finish gehad en ook. Uh... De podiumceremonie van de Marcel Albers Memorial Race. Nou, de race werd uiteindelijk gewonnen door Jaap Blijleven. Met op een derde plaats een Duitser. Naam, dat is ook Loiber. En op een tweede plaats vonden we terug Ed Walenwijk. De podiumceremonie, ja, toch altijd wat bijzonders. Het is de vader van Marcel Albers. Zoals ik al eerder vertelde. Zo tragisch verongelukt ongeluk uh, Nederlands uh, talent. Het al 25 jaar geleden is uh, gebeurd. Uh, 1992 was dat uh, een groot talent. Een heel aardige jongen. Maar het heeft niet zo mogen zijn voor hem uh, dat hij uh, formule 1 nooit bereikt heeft. In zijn uh, jonge jaren gesteund op de kart, uh, vooral door zijn vader. Vader die zei, ik vind alles prima, als je maar blijft karten, ga nooit racen. Nou, hij heeft dat wel gedaan. Hij heeft, vertelde hem ook, ik ga je niet steunen in uh, sport. dat moet je allemaal zelf... Uh. Nou, dat heeft hij voor elkaar gekregen en uiteindelijk uh, heeft vader... Ja, zijn gelijk gekregen en is het niet goed afgelopen met Marcel. Dat was toen nog een tijd dat de autosport echt uh, gevaarlijk was. Tegenwoordig is dat gelukkig niet meer zo uh, net wat ik zeg, maar het is altijd toch een uh, momentje dan als een vader. En dat 25 jaar later en nog steeds ieder jaar dan de weer... de Marcel Albers-trofie uitreikt... Aan of degene die het snelste rond heeft met de Formula 3 Masters... of in dit geval met de Formula 4 Race de Marcel Albers Memorial uh, Race. Ja, mooie initiatief, Willem. En over Marcel Albers uh, inderdaad uh, gesproken. Waar is hij dan uh, 25 jaar geleden verongelukt? Die is uh, verongelukt op uh, Truckstone uh, in Engeland... Is dat uh, 3 is het is dat was in april 1992 is dat gebeurd. Hij kwam in aanraking toen met zijn teamgenoot toen ja, en kwam ongelukkig in de vangrail terecht en, ja, dat was voor hem het einde van zijn uh, jonge leven en, ja, de wereld uh, draait door en ja de autosport ook gelukkig is de autosport een al stuk veiliger geworden de lopen twee de jaar. Ja, dat hebben we verleden week nog gezien met de werlijnen... die even aan de kant geplakt werd. Ook, en ook op Indianapolis, om wat te noemen vorige week... waar het wat anders gebeurd. Wat hier gebeurt is, we hebben er een start de start van het imposante Masta X5-cup... met Paul hadden we daar, Marcel Dekker. Daar doet ook zandvoeter Tim Koemans in mee... Ja, even gauw kijken tot waar hij gekomen is op uh, tijdens start. Ik zie hem op de 14e plaats. Hij is in gevecht uh, voor een dertiende plaats. Nou ja, er zijn 42 auto's. Ik kijk even helemaal achteraan in het veld. Daar zien we iemand uh, ja, die bij mij in, in ieder geval vanavond aan zou mogen bellen. Dat is Kastroen uh, Starreveld. Uh, die doet ook mee met deze x 5 maar ja, succes is daar niet zo vergeven, want hij wist zich te kwalificeren van de 43 auto's op de 40ste plaats. Oké, okay, nou, dat is niet echt heel geweldig inderdaad. Nee, die kun je beter bezighouden met uh, aanbellen en laat je dat vooral bij mij Ja, Ja, ja, ja, heel goed, heel goed. Goed, de Mazda Max uh, uh, 5 Cup is uh, van start gegaan. Het is een race over 25 minuten. Dus, ja, dat uh, klopt. We hebben nu nog uh, uh, 23 minuten en 40 seconden te gaan. Oké, bedankt voor zover. We komen straks nog even bij je terug. Oh, Oké, okay. tot zo. Ja, nou die Tim Kuma's in de gaten, hè? Ja, dat doe ik zeker. Oké, okay, straks horen we meer inderdaad over de prestaties van de Mazda MX 5 Cup op het circuit Zandvoort. En zo werd uh, C.F.M. Zalvoort weer even een gouden oude zender. Heerlijk, hè? Deze, deze plaat uit de jaren negentig. We waren bijna vergeten, maar we kwamen er een keer weer tegen. Onder het stof vandaan gehaald en gedraaid op de radio op de zondagmiddag. Lisa Steensfield en All Around the World. En daarmee is het uh, precies half vijf geworden. tijd voor het dier van de week. volgens mij hebben we een nieuwe. Ja, en die luistert naar de naam Logeetje. Logeetje is een lieve, vriendelijke, toch iets te dikke seniorkater. Kater. Hij is bij het asiel binnengekomen omdat zijn baasje is overleden. Logeetje is destijds aankomen lopen en had uh, zo zijn plekje gevonden... dat hij is gebleven en zijn naam ook, Logeetje. Logeetje is aan andere katten gewend, geen honden. Die vindt hij echt vreselijk. Het is een kater die graag ook buiten rondscharrelt en kent een kattenluikje... Nou ja, op het moment zal het meer een luik moeten zijn... omdat hij anders blijft steken, waarschijnlijk. Een must voor deze heer, afvallen. Het komt op deze leeftijd zijn gewrichten niet ten goede... en hier zal dus echt aan gewerkt moeten worden. En waar verblijft Logeertje? Logeertje verblijft momenteel in het dierethuis... Kennenmerland, Keeselstraat 5, te Zandvoort... en is telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En het dierenhuis is geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 uur s morgens tot 4 uur in de middag. Want ook logeetje verdient een thuis. Zo is het een leuk logeetje als je gaat voor logeetje. Dier van de week in het uh, Kennen met Dieren Thuis... aan de Keesomstraat nummer 5. Ja, zo om kwart voor vijf, dan hebben we hem, hè, het gedicht van de dag... helemaal in het teken van de wandelvierdaagse... die aankomende dinsdag weer uh, gaat starten. En Albert-Jan heeft daar een heel mooi gedicht over gemaakt. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM Zandvoorts...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 Een heerlijke eerste Pinksterdag vandaag in Zandvoort. Een zonnetje, een zonnetje en nog een zonnetje. Sunshine Reggae. Je de single van Leeds Back. Ja, je bent ondertussen nog alle sporten aan het volgen, Albert-Jan. Ja, is, uh, dan hebben we het over de finale, de European Hockey League... tussen uh, de hockeyers van Oranje Rood en uh, de Rood-Wise Kullen. Uh, op een gegeven moment uh, was het uh, de tussenstand uh, zelfs 2-0 in het voordeel van de rood kullen ook weer uit een uh, strafcorner. En uh, met nog uh, een kleine uh, dikke vijf minuten te gaan in het derde kwart uh, is het dan gelijkgetrokken 2-2. Oh. En uh, de ene keer was een veldgoal van uh, Oranje-rood en uh, zojuist uh, werd er weer gescoord vanuit een strafcorner. Dus uh, dat belooft nog wat uh, voor de komende minuten, in ieder geval in het derde kwart. We houden u op de hoogte. Oké, okay, dankjewel. Is er dadelijk inderdaad het gedicht van de dag, maar eerst Kodo. Seit 2000 jaren leeft die Erde ohne Liebe. Es regiert de Herr des Hasses. Ik ben hässlich. Ik ben der Hass. Hassen. Ganz das hässlich hassen. Ik kan het niet lassen. Ik ben der Hass. Het blijft een uh, aparte plaat, hè, deze? Jo, de def en, uh, ja, de Duff en Kodo. Jawel. heb je nog wat te melden, Albert of... Ja, Jazeker. Allereerst ja, ik... <coughs> al even uh, de eredivisie tennis uh, gemengd. De tussenstand tussen de Metselaars en uh, Zandvoort is inmiddels uh, 5 tegen 0 in het voordeel van Zandvoort. Maar dat moet ook wel, want Zandvoort uh, heeft, heeft de, is de, de competitie toch wat wisselvallig begonnen... en ze kunnen de punten wel heel goed gebruiken... Je zou het bijna vergeten, maar er wordt vanavond ook weer gevoetbald. Ja? Door het Nederlands elftal, oh, ja. ja. Het, het Nederlands elftal oefent namelijk vanavond vanaf half acht tegen Ivoorkust. De vriendschappelijke interland geldt als laatste test... voor de wedstrijd van aanstaande vrijdag in het WK-kwalificatie tegen Luxemburg. Fred Grimm zit voor de derde en de laatste keer als eindverantwoordelijk op de bank. Hij doet vanaf dinsdag een stapje terug voor niemand minder dan Dick advocaat. De Hagenaar begint dan aan zijn derde termijn als bondscoach van Oranje. Grimm en Ruud Gullit lut zullen hem assisteren. Wesley Snyder speelt tegen Ivoorkust mogelijk zijn 130ste interland. Hij komt dan op gelijke hoogte met record international Edwin van der Sar. Snyder vierde vrijdag zijn 33ste verjaardag. Als Luxemburg op bezoek komt in de Kuip. Vanavond vanaf half acht, Nederlands elftal voetbal. Dan nog even een berichtje. Het is het derde, einde van het derde kwart. Van in de finale tussen uh, Oranje, Rood en uh, Rood-Weiss Kuln. In de finale van de European Hockey League. Zoals gezegd, tussenstand 2 tegen 2. Dus dat belooft nog wat.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 Deze Andrew Gold kennen we onder meer nog wel van Never Let Us Slip Away. En ook deze single was een groot hit van, van een forum. Je hoorde Lonely Boy. En daarmee is het kwart voor vijf geworden. Hier is hij, het gedicht van de dag. Helemaal in het teken van de wandelvierdaagse. Dat zoveel er altijd voor gaan. Soms zelfs ouder wordend.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 tallozen voor de velbegeerde medaille gaand. De geweldige organisatie, alweer 19 jaar bestaand. Ervaring met het spektakel heeft men werkelijk tot en met. Overal bekend deze naam, ja. Al 19 jaar op de Zandvoortse kaart gezet. Natuurlijk, al 19 jaar uitvallers. Je kunt dat ook verwachten kan wie dan ook hun leed verzachten. Maar verder, wat een plezier en sfeer. Al verzucht menig een, volgend jaar zeker weer. Welk een voorbeeld geven de deelnemers... aan verdraagzaamheid, vriendschap en nationaliteit. Meedoend en geen narigheid. Ik ben geen deelnemer, maar geniet van dit levende spektakel zeer. Duizend aan de wandel. Wat wil, wat, meer, wat wil men in Zandvoort nog meer? Gedicht van de dag, helemaal in het teken van de wandelvierdaagse. Hij gaat de uh, aankomende dinsdag hier in uh, Zandvoort weer uh, van start. Dus pak je wandelschoenen maar en doe mee. De kaarten zijn uh, nu verkrijgbaar bij de bekende voorverkoopadressen. Waaronder de Bruna Balkenende aan de Grote Krocht. Witteveld, Haarlemmerstraat en nog veel en veel meer adressen. Daar kan je de kraten krijgen. En ook uh, bij verwonden Vierdaagse zelf. Maar dan betaal je een eurootje meer. Nou, een eurootje, dat valt dan ook nog niet mee, hè? Ik zou zeggen, ga walk ons zo zijn. Hier zijn Katrina en de Waits. We hebben van de Lex van den Horen gehoord. Het weer wordt wel ietsje minder dan tijdens de Pietse dagen. Maar toch lekker wandelweertje volgende week hier in Zandvoort. Dus doe mee aan de wandelvierdaagse vooraf aanstaande dinsdag. De start bij het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan hier in Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. En voor de laatste maal vandaag schakelen we weer live over naar het circuit Salvoorts, naar Willem van Dinsen. Want he, ja, de Pinksterreis is al zo nader als zo'n beetje het einde, denk ik. Of uh, zijn er nog heel veel activiteiten uh, de komende we, uh, tijd? We, we hebben zo dadelijk hebben we nog uh, historische uh, monoposters een uh, race. En waar we zojuist naar gekeken hebben, dat was de Mazda Cup, de X5 Cup. Mooie race. Spannend. Van begin tot eind. Uiteindelijk heb je daar een winnaar in. Dat is Anders Kirali. Nederlander van de Hongaarse afkomst. Met op de tweede plaats Marzal Dekker en derde werd het Koemwol. Kijken we even naar jullie favoriet. Ja, ja. Zijn we zijn benieuwd. Nou, die begon heel voortvarend. Op een gegeven moment leek het er even op dat hij zelfs de top 10 zou bereiken. Hij was in gevecht om de negende, tiende plek, zeg maar. Nou, dat ging uh, goed. Hij bleef uh, constant tiende, bleef aandringen op de negende plaats. Maar uiteindelijk uh, begon hij toch uh, terug te vallen. Uh... Op een gegeven moment zag ik mijn hunsrug opgaan. Leek het dat hij iets wat uh, trager was daar. En nou, uiteindelijk is hij uh, gefinist op uh, plaats uh, 23. Ik zei het al, strijd van begin tot eind. Nou, ook aan het eind van het veld. Uh, Kaston uh, Starveld Deze uiterste best om laatste te worden. Dat is hem helemaal niet <lacht> gelukt. Er was toch nog één auto na hem uh, gefinist. Ah, oh, oh, wat zielig. <lacht> ja, ja. Uh, al met al uh, een leuke uh, weekend uh, Door de diversiteit en ook uh, met name door de strijd op de baan. Zeker in die uh, Mazda Cup. Mm -hmm. Oké okay, Willem, nou hartstikke bedankt uh, voor je verslaggeving. Mede namens de luisteraars en kijkers uh, van naar ZFM. Uh, goed, uh, nog één mooie race voor jou te gaan. De sigaartjes, om het zo maar eens te zeggen. Ja, altijd leuk om te zien, natuurlijk. Hè. En dan voel je jezelf nog een beetje jong als je dat ouders voelt. <laughs> Goed, zeg hartstikke bedankt voor je verslaggeving en uh, tot de volgende keer. Oké, okay, tot de volgende keer. Hoi, hoi. Dankjewel Willem voor deze vanaf de het Circuit Zandvoort.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 de Buur, Milo en Houding. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft uh, dit programma uh, Zandvoort op zondag. Hoe is het met de hockey met een stokkie? Nou Goed? ja, de, de laatste drie, uh, vier minuten zijn ingegaan... en de uh, tussenstand is momenteel oranje-rood 2. rood wijs köln 3. Dus uh, ja, er komen nog drie zinderende uh, kleine vier minuten zinderend hockey uh, te, te gebeuren. Of dat in de uitzending nog halen, ik denk het niet, maar... Uh, Zoals er nu uitziet is rood uh, Wijs Kullen de nieuwe European Hockey League winnaar. Uh, tussentand de de metselaars uh, thuis... en hebben de eredivisie gemengd tennis tegen Zandvoort. De tussenstand momenteel is 0 tegen 5. Dus Zandvoort gaat uh, stevend af op een ruime overwinning vandaag. Uh, dan, niet vergeten vanavond uh, voetbal. De laatste oefenwedstrijd van Nederlands uh, Nederlands voetbalelftal tegen de Ivoorkust. De wedstrijd begint om half acht... Tennis gehad. Nee, dat was hem. Dat was hem. Dat was hem. En dat was hem van uh, de uitzending ook. Oh, ja. ja. Dus nou, volgende week zijn we er weer. Zandvoort op zaterdag. Uh, en zaterdag op zondag. Zaterdag of op zondag. zondag. Ja, zijn we er ook? Zandvoort ook nog. op zondag. Ja, zo Z is het. Zijn we er ook. Een hele fijne zondagavond. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dag. Doei doei. <middels>